Uh, um, ik heb hier trouwens ook nog een uh, recensie van een van de ex-deelnemers van, uh, van de Grote Prijs van Nederland van het afgelopen jaar van Mary de Little band. Maar dat uh, doen we straks wel even na 9 uur. Na de lachende mannen. Wachtende mannen. En in de Eter op 106.9, straks meer. -M -M. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Mariel Hachman met het NOS Journaal. Van minister heer Ballin mag de politie blokagenten met een keppel inzetten om antisemitisme op te sporen. Maar de methode zal niet op grote schaal worden toegepast, zegt heer Hij reageert daarmee op het pleidooi van onder andere het PvdA-kamerlid Marcouche. ...die wil een verruiming van opsporingsmogelijkheden... ...omdat er volgens hem bij antisemitisme zelden tot een veroordeling komt. Heer Spallin bestrijdt dat, maar de inzet van een lokagent kan volgens hem in sommige gevallen werken. Het Openbaar Ministerie moet per geval bekijken of het nodig is, zegt heer Spallin. Het Stadsbestuur van Rotterdam mag in sommige gebieden tijdelijk een verbod instellen... ...op het uitdelen van reclamefolders. De gemeenteraad is daarmee akkoord gegaan. Op volgende week, als in rotterdam de Tour de Frans van start gaat, geldt een zogeheten flyerverbod. Maar toersponsors mogen wel reclamemateriaal uitdelen. Die uitzondering leidt tot kritiek van vooral VVD, GroenLinks en SP. Burgemeester Abu Kaleb wezen op dat de sponsors veel geld betalen en dat het niet de bedoeling is dat anderen een graadje proberen mee te pikken. Bovendien is het flyerverbod al een oud plan, zei hij, en niet iets dat alleen is bedacht met het oog op de tour. Een meerderheid van de gemeente al heeft dan daar genoegen mee. Tennisser Robin Haase is in de tweede ronde van Wimbledon uitgeschakeld. Haze verloor in vijf sets van de Spanjaard Rafael Nadal, momenteel de nummer één van de wereld. De Nederlander won meteen de eerste set en kwam later ook nog met 2-1 voor, maar kon daarna niet meer bol werken tegen Nadal. Timo de Bakker speelt later op Wimbledon zijn partij in de tweede ronde tegen de Amerikaan John Isner, die vandaag een historische marathonpartij won. Tegen de Fransman Nicolas Mahu stond hij 11 uur en 5 minuten op de baan. Voorlopig nog warm, morgen wisselend bewolkt. Temperatuur tussen 19 graden op de Wadden en 25 graden in Limburg. In dit weekend zonnig, het wordt ruim boven de 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, Zandvoort. Zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Alternative FM. Konnichiwa. Ja, konnichiwa. Konnichiwa. Japan ja, 2-0. 2-0 voor. Ja, uh, voor Japan dan in dit geval. En wij zijn echte Japanse fans. Want de Japanners verdienen het om in de volgende ronde tegen Paraguay te spelen. Dus we gaan het wel meemaken. En als het zo door blijft gaan en Nederland verliest. Nou, dan wordt Nederland gewoon tweede in de pool. En moeten ze tegen Paraguay. Want zo is het toevallig ook nog een keer. Hè. Met andere woorden, we gaan even terug die zie je op de televisie. 10 minuutjes 10 nog. Het staat 0-0. Nee, 1-0. Woehoe! Yeah. Woe. Dan is het een paar seconden geleden, dus op de radio al eerder geweest. Hè? Werkende wethouder uh, mee of uh, vroeger bijgewerkt heeft, tenminste moet even goed zeggen. Uh, we hebben een wethouder die radio maakt en die heeft vroeger bij een energiebedrijf gezeten. En die energiebedrijf dat heeft een zwart uh, polo-shirt ontwikkeld. En als je daar uh, uitgebreid mee staat, te dan dansen, dan wordt het oranje. en dat reclamespotje. Dat gaat over die Duitse die dan dat zwarte shirt ineens uh, krijgt en dan staat het in het Duitsland vak. En op een gegeven moment dan zegt hij: Duitsland, Duitsland, en dan staat iedereen in een in en, en, en, en, en dan is een zwarte shirt helemaal oranje. En met deze mooie aankondiging... Oh, hoed, Jaap Koper een tweede deel van het de verslag doen... ...live op televisie. Oh, nou... Eh, eh, dat kan, het zou zomaar eh, weer gewijzigd kunnen zijn... ...want ik heb het radioverslag eh, van of van Gelder en van Titler niet bij me. Maar zoals het er nu voor staat... Eh, ja, ...dan denk ik wel dat Nederland eerst zal blijven... ...en dan wordt de volgende tegenstander Slowakije. Nou, op de televisie te zien... ...maar inmiddels zal dat alweer achterhaald kunnen zijn... ...want de eh, radio sneller... Uh, we zien een aanval van de rechterkant van Cameroon komen. Die posteren zich voor het doel van Nederland. Maar Nederland raadt op. Uh, daar staat uh, nog heel even Westing Schneider een beetje voor in uh, te, te dansen. Maar voor, uh, alsnog in het gevaar weken komt Cameroon weer in het strafschopgebied van de Nederlanders. Uh, waar het uh, nu uh, toch wel een beetje spitsuur begint te worden. Want ja, ze willen toch niet helemaal met lege handen teruggaan naar uh, hun land. Het was eventjes, uh, lijkt erop alsof het erop als of het gevaarlijk zou worden, maar uh, dat is het voor ons nog niet. Hoewel, er wordt een corner genomen, dus gaan we even kijken wie uh, of wat daar gaat uh, uit voortkomen. Uh, ik zie een man, Bibia, zie ik staan, de nummer 7 van Cameroen gaat die trap nemen. Komt die bal voor het doel, maar is geen probleem. Verstekelenburg, die gooit de bal in de richting van... Uh, nee, koud, maar die, wordt, die bal die wordt onderschept en dus gaat dat feest niet door. Van achteruit wordt uh, deze... Uh, Aanval weer opgebouwd door Cameroon lange bal van de linkerkant uh, naar uh, de, de, ja, van de... vanuit het midden naar de linkerkant van, van, uh, van het veld. Voor Cameroen dan. En opnieuw wordt die aanval uh, weer ingezet. Maar is nu onderbroken door een speler van Nederland. Van Bondel heeft de bal. Dat betekent, die wordt even lekker uh, neergelegd van achteruit. Zo is het een lekker risico kniel. Scheidsrechter uh, fluit voor een overtreding. Was ook een terechte overtreding. Uh, van Bondel neemt de bal zelf. En dan komt hij bij Van Broekhoorst terecht. Die gaat uh, mee aan de loop en die gaat naar uh, links mee. Kijken wat daarmee gebeurt. Komt de bal weer uh, van de linkerkant kant naar voren van de vaart, was dat onder andere. Nu is hij hier bij Van GroenKorst. Die zet voor. Wordt hij tegengehouden door een speler van Cameroen. Dan uh, wordt er geprobeerd om van achteruit uh, de bal van Cameroen weer naar voren te brengen. Bij onder andere de spits ETOO. Die staat buitenspel. Ja, het was wel een beetje laat, maar volgens mij was hij ook echt buitenspel. Uh, dat betekent als... Uh, de laatste speler uh, tussen de laatste, uh, laatste verdediger van, uh, van Nederland staat in de keeper. In, en dat is ook inderdaad het moment van spelen. En het was buitenspel. Klopt, het was... Uh, Minimeterwerk, maar hij is inderdaad uh, gewoon de uh, doorheen uh, gebroken. Maar helaas voor hem. Straks meer over Nederland. Straks ook even over de grote prijs van Nederland hebben lijkt me wel verstandig. Inderdaad, ja, maar eerst een, een, le le lekker, geweldig. een lekker beetje uit de regio: de treats. De treats kan een beetje, hè? No! <laughs> Hey, welkom bij de voetbalwedstrijd, met in Jaap Koper. Nou, we gaan het nu even niet over voetbal hebben. We gaan het nu even over oh. iets... Uh, maar, maar, over. Het is dat, maar het is nu... Je kan het nu goed samenvatten, want de rust gaat uh, beginnen. Ik begrijp ik. Uh, wat ik gezien heb is in ieder geval dat uh, Nederland uh, toch het beter van het spel heeft. Dat, dat uh, valt me wel op. Uh, ik, uh, ja, toch, hè? Uh, je gaat het uh, toch ook over in. Nou, ja, dat, dat wel. Maar kijk, ik uh, ben natuurlijk ook... Uh, Sportverslaggever uh, in een grijs verleden geweest hier bij CFM. Dus ik weet uh, wel iets uh, van hoe uh, de krachtverhouding zitten. zit. Maar ik had net een, uh, een hele mooie presentie van Mary Hadley. to the viel mij ook op in het pakhuis Wilhelmina op die vrijdagavond, de 28 e mei heb ik het over. En uh, ik heb ook gezegd, dat is een beetje, uh, ja... Dat, dat, dat, dat, ik, ik verwacht toch wel dat, uh, dat deze dame uh, met haar band, uh, het zou me verbazen als ze er niet bij zich zitten bij de halve Het zou me echt verbazen. Ik denk uh, dat de, de, deze uh, dame in staat is om Paradiso uh, redelijk plat te krijgen door met de regionale tour van, uh, van onze regio die toch wel goed bezaaid is met nieuwe dingen. Ja, hebben we wat? Wat dan? Wave Zero. Oh. Stond een tijdje geleden bij ons in, in, uh, in de studio. Is dit Wave Zero? Volgens mij niet. De, nou, dit klinkt uh, heel uh, erg zandig uh, uh, nou. Uh, is dit Wave Zero? Is, uh, ik vind het wel... Uh, wel iets uh, psychedelisch hebben, maar uh, of we het ook... <laughs> we nou, ze hebben zero's. een cd'tje aan mij gegeven. Dat heet ja. Inner City of nog wat. Uh, allemaal uh, uh, buiten onze beentjes en zo. Oeh. In hun kader. Ze mm is -hmm. dus allemaal ja, een beetje een kader en dit soort een beetje dro dro dronerig. Een beetje droeven. Ja, wat er staan nog dingen op. De mooie waren op. ze heel anders dan uh, normaal gesproken op hun uh, cd. Want uh, ik heb het cd'tje uh, uh, toen de tijd uh, gekocht. Toen ze ook uh, Bunkerwalk uh, deden in het Witte Theater. Vond ik je uh, trouwens heel strak. Toen ik, ik gelijk meteen een deedje in de auto af uh, zitten draaien. Maar dat is, ik vind het een geweldige band. Uh, uh, ze zijn ook niet uh, voor niks uh, zomaar ergens in de prijzen gevallen, zijn, uh, wat dat ook. Het is een wel. Waze Zero ja. hier op jouw radio. De New era. Van, uh, ja, de uitzending van Wave Zero. Die draai ik nu eventjes als een voorbeeldje. Dan kan je het gewoon even luisteren. We begonnen met Rising. Edit'. Dit luister je gewoon terug. Dit is een aflevering. We gaan even terug in de tijd. Even wat, uh, ja, wat Nee, wat? we hebben het even over de livestream. Kijk, We gaan, we gaan even door. Is het zo? Is het zo? We gaan, ja, we hebben het even over. Kijk, weet je, het gaat zo door. En ik kan het doorspelen. Dus. Een goede opening. Nou, je hoort mezelf. Ik hoor mezelf dubbel. Dat is nog maar een uur geleden, dus, hè vrienden? Nee, dit was, dit was Wave Zero, zeg maar. Drie weken geleden. Dit oh. is live. Tenminste, toen. Ik zal me even opzoeken. Dat was Nou, je hoort dus zo. Kijk, luister alles terug uh. op www.altv.nl. En check alle uitzendingen terug. Oké, okay. uh, ga ik zo direct uh, nog even verder. Uh, gangster, uh, daar maak ik zo direct ook nog een link naar, uh, maar er speelde ook nog een andere band, uh, die band heet Houses, Dan heb ik nu, uh, heb ik het even op de MySpace, heb ik het opgezocht, want ik heb mijn EP alleen niet bij me, het meest toegankelijke nummer heet Suicide, dat gaat we zo denken. Nou, dat klinkt heel toegankelijk. Het is niet, nou, het is, als, je het nummer, als je het nummer hoort, ja, je lacht erom, maar, maar als je het nummer hoort, ik bedoel, als je het nummer hoort, dan, dan denk je, het is een... van muziek vanavond. Ik ben altijd een man van muziek, dat weet je toch? Uh, yeah. Foo Fighters Everlongs, ze gaan een nieuw album maken. Een nieuwe album komt eraan, eindelijk. Hoor lang verwacht hoor, naar dat andere album. En daar doe ik mee, silent Spaces Patience and Grace. Hier is Foo Fighters Radio Everlong. Ramstein, Little Jam, ah, Red, uh, uh, uh, uh, Muse, Storms and En toen kom jij dus aan, aan je, je trekken, denk ik. Uh. ik heb over Green D gesproken. Ik heb ik uh, een van Pinkpop nog uh, gezien. Ja, gehoord. Ja, was geweldig. Ja, dat is leuk, hè? Vond, uh, vond ik een uh, aardige hoogtepunt van, uh, van Pinkpop. Verder, uh, verder LCD-soundjes. Wat anders gevonden. We hebben ook het goede schaafje gevonden van, uh, van het mengpaneel. Want daar uh, viel mij trouwens wat anders op. Uh, even los van Grote Prijs van Nederland en festivals die de, de komende tijd uh, staan te verwachten. Uh, Panama was uh, de plek waar gangster een Twee mensen van uh, Gangster die er uh, traden. En Gangster zelf. Uh, Daan van Putten werd uh, beoordeeld op die avond. Of hij uh, goed genoeg was om als uh, ja, aankomend muzikant. los te worden gelaten in, uh, in de muziekwereld. Nou, dat was hij dus. Uh, maar er viel mij ook een andere band op. En dat was de band Houses. Terwijl ik nu ook even half uh, kijk. Van, of er nog een doelpunt gaat vallen. Uh, Houses uh, was een band uh, die daar ook uh, een, een acte de prijsans gaf. Uh, wisselende reacties vond ik uit het publiek. was heel uh, apart, maar uh, het heeft uh, alles uh, weg van een beetje uh, psychedelisch, maar er zat ook wel wat dynamiek in, uh, in, in de muziek. Ja. Don't pushy. Don't be pushy. Don't be a pussy? Hey, don't oh, be man. pushy, man! Ik heb, ik heb hier nog uh, wat uh, van ze klaarstaan uh, Normaal gesproken had ik de EP bij zich Maar dit is uh, wat ik het uh, net over had Het meest toegankelijke nummer En dan gaat het nog over een zwaar onderwerp ook Suicide heet Is waar een, een demo, materiaal, want uh, de echte EP die hebben we hier even niet uh, voor handen. Nou, dan moeten we het even gaan doen met het de demo materiaal. Hè. Heb je, heb je? Oeh. Oeh. Ja. <laughs> uh, nou, dan, dan ga ik even uh, over een zijstapje uh, praten. Frauke van S, de dame die uh, van Gangster Del uitmaakt, die is zelf ook bezig, hè? Hotel Wazinski. Dit is Gangster met, Ik weet even. Uh, Bomb, volgens mij. Ja, nou dan is het volgens mij, uh, nou laat maar zitten. Het is demo. Het is demo niet, maar wel heel erg leuk om dat te luisteren. Gangsta. Uh, er bestaat uh, natuurlijk een uh, versie van uh, de EP, die is veel vetter, moet ik je erbij zeggen. Dat, uh, dat, dat, er zit wel een van verschil, maar dat komt omdat daar natuurlijk een uh, producer mee bezig is uh, geweest. Ik had het net over uh, Frauke van S in de aankondiging van uh, van nummer van uh, Gangster. Uh, Hotel Wozinski, uh, uh, speelt ze. In. Volgens mij is dit wat je nu hoort, hè? Maar kunnen dat we dit uh, wat vaker uh, voor het voetlicht gaan brengen? Maar goed, uh, dat uh, wat betreft het verhaal van uh, de Singersongwriters. songwriters Meer uh, daarover kan ik ook verwijzen naar de zondagmiddag. Want daarin uh, doen we heel veel met de uh, kwartfinales van de Grote Prijs van Nederland aanstaande vrijdag of morgen. Is daar de laatste kwartfinale in het paard in Den Haag? Daar ga ik ook naartoe. Eens kijken of ik uh, nog wat, uh, wat hoor. En uh, misschien ook nog wat mensen kan spreken. Ik hoop ze weer alle vijf een microfoon uh, te krijgen en dat gaan we dan ergens nog in juli en ik denk dat dat uh, misschien wel 4 of 11 juli dus noteer dat maar vast, dan weet je dat in ieder geval dat dat uh, ook uh, gaat komen uh, nou, over het voetballen dan nog even met nou, want uh, ja nu we toch uh, nog even lekker bezig zijn net uh, een strafschop gehad en die werd benut door de steerspeler van Cameroon Samuel Ido -O. En dat uh, bracht uh, de stand op 1-1. Nou zal dat uh, niet echt veel uh, wereldschokend nieuws zijn voor de, voor de verandering in de poel. En zij uh, Denemarken nu over Japan heen gaat vliegen. Maar dat zie ik nog niet gebeuren. Want de Denen staan met 2-0 nog altijd achter. Eén uh, doelpunt is trouwens gemaakt door meneer Honda. Die kennen we nog van een tijdje terug. Die bij VVV heeft uh, gespeeld Goed, we gaan weer terug naar de uh, uitzending Want oh, is dit zo gaat zo? helemaal oh. binnen ergens over we hebben, we, oh, hebben we Dan hebben we dan nog eventjes uh, ja, want, uh, want ja, jij hebt een plaatje van 4 minuten Gaan we dat redden? We gaan dat redden, maar oh, ik wil uh, nog even een oh, afkonding maken Het is een hele leuke in Volgende week krijgen we wat? wat? Wat? Inderdaad, wat krijgen we? Spunkband uit Haarlem Dit is de nieuwste Currency. Because of you Tot volgende week uh. Toch? Ja, volgende week. Woche. Volgende wochen. Hé, hey, even op z'n duis kom. Hé, niks te wolken. Niks te